Sous-titrage Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Clubs, concertzalen en sportscholen moeten echt hun geluid omlaag gooien. De Gezondheidsraad vindt dat er een grens moet komen van 100 decibel. Volgens de raad is dat nodig. Meer dan de helft van de mensen tot 18 loopt risico op gehoorschade door de harde muziek. Het overkwam over ook Davy. Na wat feestjes bleef haar achter met oorzuizen. Stappen, festivals, leuke dingen doen. En op een gegeven moment kwam ik thuis en toen merkte ik naar het stappen van... oké, okay, dat is, is een pieptoon, heel zachtjes is toen weer weggegaan. Dus dacht ik van oké, okay, prima. Dus ik heb gewoon heel lang uh, tegengewerkt. En uh, het heeft heel lang geduurd voordat ik het kon accepteren. Gehoorschade is bijna niet te behandelen, terwijl mensen er wel veel last van hebben. Of het kabinet echt maatregelen gaat nemen is nog niet duidelijk. Volgende week wordt er in de Tweede Kamer eerst nog gedebatteerd over gehoorschade en harde muziek. Meerdere pleinen in Amsterdam zijn morgen veiligheidsrisicogebied. Als Marokko op het WK speelt tegen Canada. Dat betekent dat je voor de zekerheid gefouilleerd kan worden. Zondag liep het op meerdere plekken uit de hand nadat Marokko had gewonnen. Er werd brand gesticht en politie en brandweer werden aangevallen. Feesten op straat mag morgen, zegt burgemeester Halsema, maar overlast en geweld, dat is niet de bedoeling. En een vrouw in Zeeland moet 18 jaar de cel in voor de moord op Ixellep. Die vrouw van 29 uit het Zeeuwse Oostburg werd twee jaar geleden vermoord. Ze verdween eind 2020 en was maandenlang onvindbaar. Uiteindelijk werd haar lichaam in stukken gesneden gevonden in het water. En wat is jouw rap? Vanaf vandaag kan je weer zien wat je meest beluisterde nummers zijn op Spotify van het afgelopen jaar. Verslaggever Lisanne van Spronsen keek in Den Haag mee met een paar lijstjes. Joia K, Boef, Nes... Uh, Le Blanco, gewoon straatradmuziek. En had je dat ook een beetje verwacht? Ja. Uh, ik luister gewoon vaak naar gewoon mijn smaak. Alles bij elkaar heb je heel wat geluisterd. Zo, 86.000 minuten. Dat is meer dan 98% van Nederland. Een dikke kans dat hij ook wel eens Antoon heeft gedraaid. Want dat was dit jaar de, in Nederland de meest beluisterde artiest. Op 2 en 3 staan Ed Sheeran en The Weeknd. Wereldwijd waren nummers van Bad Bunny het best beluisterd. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht krijgen we weer mist. Vooral in het zuiden en het westen. Morgen verder een bewolkte dag. Met alleen in het westen een beetje zon. En met een graad of 6 is het best koud. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Het zijn vanmiddag veelal korte files in onze regio. 10 minuutjes vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bos bij het Ouderijn. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Rudolf aarensveen En 5 minuten op de A7 vanuit Hoorn naar Herenveen. Daar rijdt het langzaam tussen Wieringenwerf en afgit Brezandijk. Op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland. 5 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ooh, I wish you'd ask me how I feel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 deze veentje mooi gelukt Je krijgt me niet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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft opnieuw de journalistieke code geschonden van de NPO. Dat is de conclusie van de ombudsman van de NPO na een tweede onderzoek. Aanleiding was een uitzending waarbij het N-woord werd gebruikt. Die leidde tot ruim 1750 klachten tegen ON. Het geldgebrek gaan mensen minder vaak naar de tandarts. Mensen blijven daarom rondlopen met pijn en ontstekingen. Minister Kuipers herkent de signalen en doet onderzoek. En in Nijmegen is een tbs'er van de pompenkliniek ontsnapt. Hij is vanmiddag tijdens zijn verlof weggelopen. Een speciaal politieteam is naar hem op zoek. Het weer vanavond en vannacht kan lokaal mistig zijn. Morgen bewolkt bij een graad of zes.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 Out this crazy hey. some common I'm so used crying because i guess there's a lot of people making do with less it makes no sense now my anybody